11 uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. Consumenten zijn deze maand pessimistischer geworden... over de economische situatie, dat meldt het CBS. De index van het consumentenvertrouwen daalde met 5 punten naar min 37. Consumenten werden veel negatiever over hun eigen financiële situatie... en de algemene economische situatie in het komend jaar. Het CBS. Nieuwe kabinetsplannen kunnen hier mogelijk een effect hebben gehad... Uh, want veel van die Plannen komen natuurlijk neer op een lastenverzwaring voor veel mensen. En ja, als mensen zien dat uh, hun koopkracht uh, achteruit dreigt te gaan... worden ze natuurlijk onzekerder over hun financiële situatie... en gaan ze mogelijk ook misschien minder uitgeven. Het vertrouwen werd wel gemeten in de week dat er veel onrust was... over de inkomensafhankelijke zorgpremie... een inmiddels geschrapt onderdeel van het regeerakkoord. Frankrijk heeft zijn gevechtsmissie in Afghanistan afgesloten. De laatste 400 militairen zijn teruggetrokken... uit het gebied ten noordoosten van Kabul. In december zullen alle Franse gevechtseenheden het land hebben verlaten. Er blijven nog 1500 militairen in Afghanistan achter... om het vervoer van materieel terug naar Frankrijk te regelen. De missie van de internationale strijdmacht ISAF eindigt in 2014. Media mogen vanaf 1 maart volgend jaar... de stem van verdachten in de rechtszaal uitzenden. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak bekendgemaakt. Door de nieuwe regel kunnen journalisten... een vollediger beeld geven van rechtszaken, zegt de Raad. Voorwaarden voor het uitzenden van de stem is dat namen niet te horen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal. Zo staat in de nieuwe persrichtlijnen van de rechtbank. Advocaat Richard Korver vindt het laten horen van stemmen geen goed idee. Nou, als u bijvoorbeeld uh, de zaak Robert M. neemt... want daarin werd bekendgemaakt dat die richtlijn herkomt. Overigens is die richtlijn verder nog nergens te vinden. Dat is ook een beetje curieus. Uh, maar Robert heeft een hele specifieke stem. Die herken je uit duizenden. En ik kan mij voorstellen dat mijn cliënten liever niet met die stem worden geconfronteerd. Als de verdachte bezwaar maakt tegen het opnemen en uitzenden van de stem, dan kan de rechter dat verbieden of beslissen dat de stem moet worden vervormd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil openheid van gemeenten en provincies over risicovolle beleggingen. Hij wil zeker weten dat lagere overheden niet speculeren met opties of andere derivaten. Het kabinet wil lagere overheden niet verbieden om zulke financiële producten te kopen. Maar het is niet de bedoeling dat er gespeculeerd wordt, zegt de PvdA-minister. Wat gemeentes mogen doen en wat zelfs verstandig is om te doen... is als ze ergens heel veel geld voor moeten lenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een school of zo... dat ze dan het renterisico afdekken door een verzekering. En dat heet dan een derivaat. Dat mag. Maar wat niet mag is een uh, verzekering nemen die groter is... dan het risico, dan de lening uh, die je bent aangegaan. Want dan ben je feit die feit aan het speculeren op wat de rente in de toekomst gaat doen. En dat kan een hoop geld opleveren, maar dat kan natuurlijk ook een groot risico uh, hebben en veel geld kosten. Plasterk heeft overigens geen aanwijzingen dat er veel gespeculeerd wordt. Het weer op veel plaatsen bewolkt, vanmiddag ook af en toe zon. Er waait een zwakke tot matige wind boven land en vrij krachtig in de kustgebieden. Het wordt vandaag zo'n 12 graden.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 Wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? De Ouderenombudsman wil graag weten wat de ouderen van de kabinetsplannen vinden. Laat uw stem horen. Bel de Ouderenombudsman 0900 60 80 100. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut. De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.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 De Nederlandse Defensie was de laatste decennia actief in Libanon, Kosovo, Afghanistan, noem maar op. Maar heeft de krijgsmarkt nog een toekomst die wat voorstelt? Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet? Zo meteen een gesprek met deskundigen en betrokkenen. Nederlandse vrouwen krijgen vaker huidkanker dan vrouwen in andere Europese landen. En een deel daarvan komt door een te enthousiast gebruik van de zonnebank, volgens de onderzoekers. Hoe gaan de zonnebanken eigenlijk om met dat gevaar? En het nieuwe werken leidt tot minder stress, zeggen ze. Je kunt tenslotte lekker thuis blijven. Maar is dat wel zo? Het kan ook juist stress opleveren dat je nooit echt vrij bent, dat je geen collega spreekt. Voor voor debat dus. Ik zou zeggen, even die cursus bewegen en het is gepiept. Surf naar gids.fm. Wat heb je aan economen als die allemaal met verschillende antwoorden komen op de vraag hoe we de economische crisis aan moeten pakken? Politici, journalisten en burgers vragen het zich af. Om nou enige duidelijkheid te verschaffen begint de economische site MeJudice... met een panel van vooraanstaande economen die reageren op een actuele stelling. En het doel is kijken op welke gebieden ze het met elkaar eens zijn. Eén van de panelleden is de econoom Matthijs Bouwman. Meneer Bouwman, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb even naar die site gekeken. Er staan twee stellingen staan er al op. De eerste over hoe we inkomens moeten herverdelen. Nou, Dat levert een eenduidig antwoord op. Namelijk via de belastingen. Maar de tweede stelling, dat het huidige kabinetsbeleid zal leiden tot langdurige stagnatie van economische groei, levert precies op waar zoveel mensen kritiek op hebben. Namelijk de antwoorden van economen die haaks op elkaar staan. Wat hebben we dan aan zo'n panel? Nou ja, het panel is eigenlijk bedoeld om, uh, niet om consensus te organiseren, maar om aan te geven dat over sommige dingen economen uh, het wel eens zijn, Over meer dingen misschien dan je denkt. Maar over andere dingen, dat daar inderdaad uh, geen consensus over bestaat, nou ja, daar moet je ook eerlijk over zijn natuurlijk. En die vraag of, be, of bezuinigingen nu goed zijn of, uh, of juist uh, slecht, ja dat is echt zo'n vraag... Waar, uh, waar economen geen eenduidig antwoord op hebben. En dat is natuurlijk wel buitengewoon jammer. want er zijn natuurlijk economen die zeggen... ja, je moet niet uh, je houden aan die drie procent. Uh, je moet veel meer uitgeven. Ja. Dan stimuleer je de economie. Anderen zeggen, nee, dat moet je niet doen. En dat is nou juist de vraag waar de burger op zit te wachten. Wat is de beste oplossing? Ja, nou ja, soms heb je gewoon geen antwoord vanuit de economische wetenschap. En zo hard is die wetenschap ook niet. Um, als je wel, he, die, het leuke van die website uh, met dat panel... is dat ze ook laten zien wat de individuele economen, de 50 in het panel gestemd hebben en ook een eventuele toelichting daarbij nog. Nou, dat is ook wel interessant om die te lezen, want dan zie je wel dat... Uh, ja, toch ook weer, sommige economen die kijken naar de lange termijn, die zeggen, we gaan nou maar even door de pijn heen, we bezuinigen, dat kost ons wat groei, maar op een gegeven moment gaat dat wel weer uh, de economie sterker maken. En andere economen kijken meer naar de pijn op de korte termijn, die zeggen dan van ja, hallo, we zitten in een recessie, nu even niet bezuinigen. Dus het is ook weer niet dat daar volstrekte tegenspraak in is, het is ook maar net wat je visie op, uh, ja, op, de, op de rol van de economie is, lange of korte termijn. De Volksjans schrijft dat het economenpanel een eind maakt aan de kakofonie onder economen. Dus dat is allemaal wat kort door de bocht geformuleerd, als ik het begrijp. Nou ja... Dat is waar, Dit, dat gaat nooit lukken en uh, dat hoort ook niet bij, een, uh, bij een, uh, een, een wetenschap natuurlijk, dat alle wetenschappers het eens zijn. En je hebt economen nodig die, uh, die, die plotseling heel anders denken dan alle andere economen, want anders schieten we nooit iets op met het, uh, met het onderzoek en onze kennis. Dus die kakofonie op zich is goed. Ik begrijp natuurlijk wel dat mensen die gewoon eenduidige antwoorden willen, beleidsmakers bijvoorbeeld, daar af en toe wel een beetje moe van worden. Maar dan wordt toch het beeld dat economen het altijd met elkaar oneens zijn, gewoon in stand gehouden. Nou, dat is niet waar, denk ik. Uh, ik denk dat economen het uh, over bijzonder veel dingen eens zijn. En uh, dat alleen uh, er toch meestal wordt uitgelicht waar ze het over oneens zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die eerste vraag over... als je nou wil nivelleren, moet dat dan via de belastingen... of via zoiets als een zorgpremie, zoals het kabinet even van plan was... ja, daar is meteen helemaal duidelijk dat dat volgens de economen... via de belastingen moet. En zo zijn er wel meer zaken over vrijhandel, over Europese integratie... over de manier waarop je monetair beleid moet voeren... waar economen het over eens zijn. Wat je alleen krijgt natuurlijk, en ik wil niet de media de schuld geven... want ik hoor er zelf ook bij, maar wat wel vaak gebeurt... dat de ene econoom het liefst in een praatprogramma tegenover een andere econoom wordt gezet. En ja. heb je nog een econoom die het tegendeel vindt... nou, dan zetten we die ernaast. En dan lijkt het alsof ze 50-50... ...de meningen verdelen, terwijl misschien de ene econoom voor 80% van de mening staat... ...en die andere maar voor 20%. Dat zou er eigenlijk bij moeten staan, dus. Nou, eigenlijk wel. Of soms moet je gewoon mensen bij elkaar zetten in een praatprogramma... ...die het met elkaar eens zijn, zodat ze samen kunnen uitleggen wat de stand van zaken is. Ja, maar dan voelt bijvoorbeeld de SP zich weer tekort gedaan. Die denken dan, ja, wij uh, propageren dat, uh, dat tekort mag oplopen in Nederland. Ja. Nou ja, in dat geval, dat is, dat is ook eentje waar ze het niet over eens zijn. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over of, of Nederland nog verder moet nivelleren, dat zou ook een vraag kunnen zijn. Is het, is het goed voor de economie om de inkomens uh, uh, meer, netter te verdelen of moet er juist wat, wat, wat, wat lagere belasting voor hoge inkomens zijn? Ja, ik denk dat zo'n onderwerp dat de economen daar toch wat, om het flauw te zeggen, wat rechter over denken dan... Uh, de gemiddelde Nederlander. Ja, en dat mag je best af en toe laten, laten merken. Er hoeft er niet meteen een enerzijds-anderzijds benadering gekozen te worden. U bent blij met die website, in ieder geval zo te horen. Ik denk dat het helpt. Ik denk dat het eerlijk laat zien dat aan de ene kant economen het over veel dingen eens zijn en af en toe dat ze het uh, bijzonder met elkaar oneens zijn. En ja, ach, dat geeft ook wel wat uh, reuring in de zaak. Econoom Matthijs Bouwman. Nou, nou. nou, de Gids.fm Nederlandse vrouwen die krijgen vaker huidkanker dan vrouwen in andere Europese landen. Dat kopte het AD gisteren op de voorpagina. Volgens recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum... zouden van elke miljoen vrouwen er jaarlijks in Nederland 36 aan huidkanker overlijden. Terwijl dat bijvoorbeeld in Frankrijk er maar 15 zijn. Jonge vrouwen zouden zich onvoldoende bewust zijn van de gevaren van... neem nou een zonnebank. En daarom ging Jan Peels naar zo'n zonnebank... om eens even te kijken hoe ze daar omgaan met die risico's. Tot ziens, hè. Hoi. Nou, en hiervoor hebben we dan uh, cabine 8. Dat is onze sterkste zonnebank. Je ziet uh, light op de deur staan. Wat betekent dat? De lightlampen geven meer uh, uh, UVB-straling, waardoor ze meer vitamine D bij je aanmaken. Dus dat is, dan maakt het zonne gezonder. Deze bank ziet er iets anders uit. Nee, dus je zit ook groen verlicht, dat is de ijssun. En dat is dan de lichtste bank die we hebben bij sundays. Oké, okay, dus hier begin je mee als je onder de zonnebank ja. gaat. Nou, na je huidmeting, want wij doen natuurlijk altijd een huidmeting om je huid te bepalen. En na verant daarvan adviseren wij de zonnebank. We zijn even aan de... het schoonmaken nu. Ja, en de lengte van de tijd dat je eronder gaat. Ronald de Klerk is bedrijfsleider van deze zonnestudio in Breda. Waar ja. in het logo staat verantwoord zonnen. Ja. Wat is dat? Dat is dat je onder de 01 norm zond. Dat is een Europese richtlijn. En 0,3, dat is de sterkte? Dus, dus de aantal, dat wordt gemeten. De uitput van de lampen. Nou, dan zie je de gezichtsbruiners. Zo, dan wordt het ineens een stuk lichter en ja. ook een stuk warmer. Ja, precies. En zie je die lampen die ietsje blauwer opkleuren? Ja? Dat zijn de Blue Light lampen. En dat zijn lampen die extra uh, UVB afgeven. Waardoor dat je meer vitamine D aanmaakt. Nou heeft u natuurlijk de berichten ook gehoord over het, ja. de toename van de huidkanker. Bent u ervan geschrokken? Nou, op zich uh, niet direct. En daarnaast bestaan er een hoop misverstanden over het gebruik van een zonnebank. Ja, precies. Want er wordt een relatie gelegd met de zonnebankgebruik... dat uh, er mogelijk in Nederland toch behoorlijk meer gevallen van huidkanker voorkomen... ten opzichte bijvoorbeeld van Frankrijk en Spanje. Er zijn natuurlijk veel mensen die uh, graag op het strand zijn, graag op vakantie gaan... Als kind verbrand zijn of uh, buiten niet goed uitgekeken hebben. Want buiten is het niet gedoseerd. Hè. Binnen worden de minuten afgesteld, buiten niet. Je gaat het onder controle, terwijl uh, in de zon, buiten op het strand, ja. dan, uh, ja, dan verbrand je sneller. Hier controleren we natuurlijk op het feit dat iemand niet te lang eronder gaat. Maar verbrandt iemand dan nooit onder een zonnebank? Nou, wij proberen daar echt hard aan te werken dat dat nooit gebeurt. En in feite hebben we dat voor 99% onder controle. Zo, je komt net uit de zonnebank. Ja, een aardig kleurtje. Heerlijk. Nooit bang voor huidkanker? Dat is iets waar ik wel over nadenk. Ja. Okay. Ik weet niet zeker in hoeverre het allemaal bewezen is, maar het is wel iets waarover gesproken wordt. Okay, dus u ja. heeft net even gelegen en er ondertussen over nadenken denken onder de zonnebank? Nee, daar dat niet. niet. Nee. Nee, nee, daar heb ik gewoon even lekker van de warmte genoten. Ja. Okay. En komt u vaak? Uh, nee, ik kom met periodes. Nu uh, dat ik de winter weer ga en even een kleurtje wil hebben. U ziet er gezond uit. Ja, dank u wel. <laughs> okay. Hoe gaan jullie daarmee om binnen de zonnebankstudio met het feit dat, ja, dat er risico's zijn? Uh, hoe wij daarmee omgaan. Het grootste punt wat we eraan gedaan hebben is uh, de norm, Zodat er wat minder UV-straling uitkomt eigenlijk? Dat, ja, dat de banken minder heftig zijn. En, en als iemand binnenkomt, uh, ja, en, kan hij dan meteen onder de zonnebank? Nee, nee, het volgende wat we eraan doen is de huid meten. En hoe zou ik ervoor staan? Dat kunnen we meten. Nou, doe eens. Dan uh, hebben wij vier vragen voor de klant en ik zal die vier vragen aan jou stellen. Verbrand je normaal gesproken makkelijk buiten? Ja, een beetje wel. Ja? Goed, dan verbrand je makkelijk. Je natuurlijke haarkleur, ben je blond? Ik ben blond, ja. En krijg je nog sproetjes van de zon? Of kreeg je die Nee. Vroeg? Nee? En de kleur van je ogen zijn grijs. Groenachtig dat hoor ik altijd. Houden we groen aan, want dat is de veiligste kant. En daarbij wil we ook nog weten, gebruik je soms ook medicijnen? Zoals een antibioticum nee. of iets dergelijks, want dan mag je niet onder de zonnebank. Dan mag je aan deze kant even je arm ja? op de huid meter leggen. Het is dus een blauw schaaltje waar ik uh, mijn arm op leg daar komt met een veel dingetje in het midden. Ja, dat klopt, daar komt een bepaalde straling uit. Daarmee meten we eigenlijk hoeveel pigment je in je huid hebt. Zeg het maar. Uh, je hebt huidtype 2. Dat wil zeggen, het standaard Nederlands huidtype. Met daarbij de intake die we hebben gedaan. Zou je kunnen beginnen voor uh, 14 of 16 minuutjes onder de middenbank. Okay, en dat is uh, voor een gemiddelde Nederlander? Dat is voor een gemiddelde Nederlander. Hoi. Hey. Dan komt er iemand binnen met een, uh, met een heel pasje oh, voor de zonnebank. Ah, kijk, vaste klant dus. Eh, nou ja, regelmatig ja. Nee. Nu heb ik toevallig een vrije dag. Nou, ja, ik kom net van mijn werk vandaan, dus dan heb ik wel iets van oh, even relaxed, uh, even onder de zonnebank. En dan maar, maar het, het hele jaar door? Ja, af en toe. Ja, soms ook de ik de zeg wel nee, maar dan denk ik, ja, ja ik ben in de zomer ook al regelmatig gegaan. Ja. Maar het is meestal één keer in de twee weken, Zo, dat wil ik eigenlijk ook al aanhouden. En ook bekend met de risico's? Ja, tuurlijk. Ja? Ik ben zelf verpleegkundige. Dus uh, ik weet wat de risico's zijn, ja. En hoe ga je daar als klant mee om? Um, nou ja, ik gewoon niet te vaak gaan. Dat is, als, dat is net als als je zeg maar, uh, een sigaret rookt. Dat moet je ook niet altijd doen. Anders krijg je COPD. Als je te, veel, te vaak uh, drank drinkt, dan krijg je leefsirose. Met dus, uh, ja, ik... te veel zonderbank, dus huidkanker. Ja, ik heb het toevallig volgens mij gezien ja. Ja, ja? Ja, okay. over uh, huidkanker. En, uh, Schrik je daar niet van dan? Nou, ik weet gewoon dat ik er. Ik, ik ga er goed mee om. En ik, uh, ik smeer mezelf ook gewoon in. En ik, ja, ik vind mezelf niet de risicofactor om nou huidkanker Het zou altijd kunnen. Mensen die niet ook kunnen ook longkanker krijgen, dus uh, ja. Oké, okay, en dan kan ik hier op het scherm zien wat, wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Ja, op ja. het scherm kunnen we zien welke bank uh, Sanne zo meteen krijgt als cabine 6. Cabine 6, op, 22 minuten. Lekker hoor, even relaxed, even rustig. En straks weer het drukke leven in hè. Nou precies, <laughs> alsjeblieft Sanne. Ja. Cabine 6 heb ik gewoon een vrij. Ja, dankjewel. Doe graag. En na 22 minuten kwam Sanne bewust van al die risico's... helemaal uitgerust uit cabine 6 vandaan. De Gids. In zijn hart wil de militair uitgezonden worden. Hij wil laten zien dat daar waar hij jaren voor getraind heeft... dat hij dat in de vingers heeft. Een fragment uit de film Gesneuveld van Robert Oei. Een militair wil aan het werk, wil in de strijd. Maar hoe lang kan dat nog? Wat is de toekomst van de Nederlandse strijdkrachten? Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet? Die vragen bespreek ik met drie experts. Aangeschoven zijn Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP... en Jan als directeur van IKV Pax Christi. Defensie-expert Coco Lijn doet ook mee vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving. Hier, goedemorgen. goedemorgen. Meneer van den Burg, er staat uh, geen nieuwe grote bezuinigingsronde voor Defensie in het regeerakkoord. Bent u tevreden daarover? Nou ja, tevreden kun je moeilijk zijn, want er staat nog uh, het nodige te gebeuren in 2013. Want dan komen eigenlijk pas de effecten goed duidelijk naar voren uh, van de bezuinigingen die nu nog uh, lopen. Uh, de miljard op Defensie op dit moment. Die onderhilder genomen zijn? Ja, die onderhilder genomen de... zijn. En die krijgen straks een uitwerking in 2013. Is dat ernstig? Ja, er gaan uh, uh, veel mensen bij Defensie, Een uh, schatting, 6000 mensen gaan hun baan verliezen. En uh, ik begrijp heel goed hè, dat als er in het zuiden van het land... een autofabriek uh, dreigt te sluiten met 250 man, dat het erg is. Uh, maar wij vinden 6.000 man bij Defensie ook heel erg. Want dat is allemaal werkgelegenheid. En mensen komen dan ja, in een situatie geen werk meer hebben. En dat is slecht voor Nederland. Hoeveel heeft Defensie pakweg de laatste 20 jaar in moeten leveren? Ja, eigenlijk twee derde van het budget waar ze mee gestart zijn. En het is nu, uh, denk ik, zo'n uh, zo kleine 8 miljard. Uh, dus je kunt nagaan dat er de afgelopen jaar natuurlijk enorm is geschrapt in het, uh, in het budget... Maar in ieder geval in dit regeerakkoord staan geen grote nieuwe bezuinigingen. Meneer Collijn, wat is dan de visie van het kabinet op de fritsie? We hebben een heleboel visies. De laatste was van 2010. Toen hebben we de verkenningen gehad van Defensie. Uh, en nu is er na uh, zeg maar de rapportage van de Rekenkamer over de ESF is er lichte paniek ontstaan... omdat alles nog eens een keer opnieuw moet worden uitgerekend. En in het regeerakkoord staat dus een passage... dat mevrouw Hennis, de nieuwe minister van Defensie... in 2013, volgend jaar dus... met een totaal nieuwe visie op de krijgsmacht moet komen. Omdat ja de kosten van de ESF zodanig zijn dat ze bijna inbreken in de rest van het defensieprogramma. Dus op dit moment is er nog helemaal geen visie van het nieuwe kabinet? Nee, die moet dus nog heel snel weer bijgesteld worden. Je kunt ook wel zeggen van we kijken nog eens even naar die verkenningen van 2010. Uh, daar liggen een aantal visies. Maar die gingen eigenlijk allemaal van uh, de premissen uit, van de, van, van de omstandigheid uit... dat de JSF nog wel in aantallen van 60 of, of, of 80 misschien zelfs aangeschaft kon worden. En de boodschap van de rekenkamer, net een maand geleden afgegeven is... De, dat lukt niet, heren. Reken het nog eens een keer opnieuw uit. Want misschien moeten we wel met veel minder... Uh, JSF's, als we die al aanschaffen, de lucht in gaan. En dat heeft ook consequenties voor de rest van de krijgsmacht. Heren en mevrouw inmiddels, en, uh, in verkenningen werd er uitgegaan van een veelzijdig inzetbaar leger. Uh, ja, dat eigenlijk op alles is voorbereid, is dat houdbaar, zo'n veelzijdig inzetbaar leger, meneer Van den Burg? Nee, want als je rekening moet houden met alles mogelijke scenario's. Uh, en je, schenkt, uh, je, je schaft je volledige tankcapaciteit af. Dat is inmiddels gebeurd ongeveer? Ja, dat is inmiddels gebeurd. Uh, dat betekent dus gewoon dat je wat dat betreft als krijgsmacht gemankeerd bent en dus niet meer breed inzetbaar bent. Want dat is in ieder geval een aspect uh, wat heel erg belangrijk is voor een krijgsmacht. Ben je echt gemankeerd dan op het moment dat er geen Ja, absoluut, meer je Want toch... als je echt in een conflict terechtkomt uh, waar jouw uh, tegenstander over de, wel over die middelen beschikt, ja, dan kun je. Feit die hij daar niet meer tegen verdedigen. Zoals u zegt, meneer Guiters zit hier ook. Hij is directeur van IKV Pax Christi, de vredesorganisatie. Hoe belangrijk is de militaire inbreng tot nu toe... in de vredes- en stabiliteitsmissies die we hebben gehad en kennen nog steeds? Nou, die is uh, re redelijk geweest. Hij is de laatste jaren natuurlijk heel sterk bepaald door Afghanistan. Uh, dat zijn we nu natuurlijk nu aan het uh, afbouwen. Ik denk dat uh, IKV Pax Christi het heel belangrijk vindt... dat de Nederlandse krijgsmacht ook een bijdrage kan leveren... aan de bescherming van burgers. En we weten dat uh, met name in de fragiele staten... Er zijn er veel van in Afrika. Uh, die veiligheid van burgers essentieel is. Ja. Uh, daar kan de krijgsmacht onder hele bijzondere omstandigheden... ook een om bijdrage aan leveren. Dat kan. Maar goed, dat... dat gebeurt niet veel. Zeker in Afrika niet, van onze kant. Nee, en ik denk dat uh, de nieuwe bewindspraak... Personen, denk ik, ook uitgedaagd worden om daar een nieuwe visie op uh, te formuleren. Ik ben het eens met Wim uh, van der Burg... dat een breed inzetbare krijgsmacht, dat kunnen we ons niet meer verantwoorden. IKW Parcissie is voorstander van taakspecialisatie. En laten wij ons nu richten op de bescherming van burgers. En als het kan ook in Afrika. Ik denk dat daar de Nederlandse krijgsmacht... onder bepaalde omstandigheden best een bijdrage kan leveren. Meneer Lender, als we nog concreet kijken... naar de mogelijkheden van het leger op dit moment. Er wordt uh, gesproken over een missie van een paar honderd Nederlanders naar Turkije... Om met raketten de grens met Syrië te helpen verdedigen. En kennelijk is er zojuist een principebesluit genomen door de NAVO-landen. over die levering van die Patriot raketten aan, aan Turkije. Dat meldt de Turkse minister die daarover gaat. Kan Nederland zo'n missie eigenlijk nog wel aan? Uh, in dit geval zou dat wel kunnen. Uh, de bezwaren liggen niet zozeer logistiek of uh, qua capaciteit. Die hebben we wel, maar de bezwaren liggen nu meer. Of nou, het de discussie ligt meer over de vraag in welke vorm ze worden ingezet. Is dit een vorm van zelfverdediging? Turkije is NAVO-lid. Dan zou je kunnen zeggen: goed, we helpen een bondgenoot met het verdedigen van zijn eigen grondgebied. Dan moet hij die patriots zo opstellen dat je aan een zelfverdedigingstaak kan meedoen. In dat geval, ik zeg er even tussen haakjes bij, hoe, zou je zelfs in theorie de kamer niet eens hoeven in te lichten, want het gaat hier om een hele, uh, ik zou maar zeggen ouderwetse taak waarbij het land onmiddellijk uh, aan zelfverdediging kan meedoen. Ga je echt iets verder denken? Gaan die patriots bijvoorbeeld ook een rol spelen in het luchtruim in Syrië zelf? Bijvoorbeeld door te voorkomen dat de, de vliegtuigen van Assad uh, ja, zones gaan bestoken waar vluchtelingen in zitten, grensgebieden met Turkije. Dan heb je een heel andere situatie. Dan is het geen zelfverdediging meer, maar dan is het een, uh, het instellen van een no-fly zone. Dus dan zou je bijna kunnen spreken van een uh, interventie in het Syrische conflict. En ja, daar wat denkt maar u dat er gaat worden dan? Dat, wat gaat er gebeuren, denkt u? Nou, ik denk dat het wel zo geformuleerd wordt dat het op zelfverdediging neerkomt. En dat dus, euh, laat maar zeggen, de veilige weg wordt gekozen in dit geval. Maar euh, goed, het antwoord op uw vraag, euh, kan Nederland dat doen? Ja, Nederland beschikt over dit soort raketten. En die 200 man, die hebben we ook. Want meneer Van den Burg, anderhalf jaar geleden deed Nederland nog mee aan het handhaven van de no-fly zone in Libië. Wij gaan patrouilleren in de lucht, kijken of er uh, verdachte vliegtuigen rondvliegen die dan niet mogen vliegen. Die eventueel wapens naar Libië zouden willen brengen. En dan gaan we ze onderscheppen. Hoe gaat u dat doen? Nou, daar hebben we natuurlijk procedures voor waar ik hier niet helemaal op kan ingaan. Maar dan kunnen ze onderscheppen. Uh, we kunnen ze proberen de route te laten veranderen... zodat ze niet naar Libië gaan. We kunnen ze dwingen om ergens anders te landen. En nog dezelfde vraag aan u. Kunnen nee, we ja, nog steeds dit soort missies doen? Nou ja, waar het vooral om gaat is hoe lang kun je het doen. Want uh, over het algemeen is het zo dat militairen... voor een periode van een maand of vier worden uitgezonden. Uh, dan moet er een volgende rotatie klaarstaan. Uh, en op enig moment heb je je capaciteit gewoon opgebruikt natuurlijk. En je moet je ook re rekenschap geven van het feit dat elke raket die je afschiet ook een schot in je begroting is. Hè? Ja. Want uh, elke raket kost vele honderdduizenden euro's. Uh, en op dat moment dat je ze moet gebruiken, uh, dan heb je ogenblikkelijk ook weer een gat in de begroting. Nou, gelukkig is het waarschijnlijk in het geval van Turkije sprake van zelfverdediging. Dus ja. dan hoeft er niet 1, 2, 3 een raket afgeschoten te worden. Het zou wel mogelijk kunnen zijn, natuurlijk. En dat levert ook weer een uh, gat op in de begroting. Maar u zegt die capaciteit, daar ben je op een gegeven moment is eindig. Wanneer is het einde? Is het nou ja, als, je, als je nagaat hè, dat we ooit in 1989 uh, meer dan 104.000 militairen hadden... en we hebben er nog, nu nog minder dan 40.000 verdeeld uh, over dat het krijgmachtdelen... Uh, dan kun je dus nagaan dat de luchtmacht daar maar een kleine capaciteit uh, van over heeft... Uh, uh, samen met de landmacht uh, kunnen zij natuurlijk bepaalde capaciteiten op de been brengen. Uh, maar wil je dat uh, lang volhouden, dan moet je over voldoende mensen beschikken. Hoe lang hadden we dat in Libië kunnen volhouden? Nou ja, ik denk dat je, als je nu kijkt uh, hoe we het uh, met veel pijn en moeite bijvoorbeeld in Oerskan hebben volgehouden. Hè, dat is vier jaar geweest. Uh, ik denk dat, uh, want bij de luchtmacht uh, is natuurlijk veel minder capaciteit. Ik denk dat je dat uh, twee jaar kunt volhouden, maar nou, dat denk ik wel op. Meneer Guiters, wat wel bekend is uit het regierakkoord, dat is dat er voor Defensie een nieuwe financiering wordt gevonden. Een deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking... gaat naar een defensiepotje, naar internationale veiligheid. Is dat een goed idee? Dat hangt helemaal af van de inzet van dat potje. Ik zou zeggen, het is een risico, de instelling van zo'n potje... als het alleen maar neerkomt op het spekken van de defensiebegroting. Het is een kans als dat fonds ook wordt ingezet... voor de daadwerkelijke bescherming van burgers aan de grond... En uh, het hangt dus eigenlijk af van de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking. Zij blijft verantwoordelijk voor de inzet van dat geld. Uh, hoe dat geld gaat, gaat worden ingezet. Uh, ik... Misschien ook van de minister van Defensie. Nou nee, het is heel duidelijk. Het regeerakkoord stelt dat de inzet van het portje valt onder de verantwoordelijkheid van uh, de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Maar noem eens een conflict waarin Nederland onmiddellijk zou kunnen assisteren. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat in landen als Soedan en de DRC. Daar moet uh, gewerkt worden aan uh, de veiligheid van gemeenschappen. Daar moet uh, gedemobiliseerd worden en ontwapend worden. Dan kunnen Nederlandse adviseurs, Nederlandse ondersteuning echt een verschil maken. En kan dat, meneer Van den Burg? Is die capaciteit aanwezig? Ja, die capaciteit is aanwezig, zeker. Uh, want we hebben nog voldoende mensen om dit soort uh, missies uh, te doen. Uh, alleen, ik zeg nogmaals, uh, je kunt dat uh, niet al te lang voortzetten. Maar wat vindt u van het idee, van Guiters? Nou ja, de krijgsmacht is gewoon ingericht om uh, taken die de politieke opdracht uit te voeren. En we hebben natuurlijk in het verleden ook aangetoond dat dat prima gaat. Uh, ook uh, als het gaat om humanitaire acties... Uh, of als het gaat om uh, nou, de vrede te bewaren... op het moment dat er een conflict aan het einde is gekomen. Uh, ik denk dat Nederland heeft laten zien dat ze aan mannetje staan... en dat ze uh, met haar militaire in ieder geval prima in staat is... om dat soort missies te draaien. Meneer Collijn, wat verwacht u? Gaat er in de toekomst nog veel meer gebeuren? Uh, nou ja, goed, uh, veel meer. Nee, het is natuurlijk wel zo dat het potje beperkt is. Het potje zou wat mij betreft zelfs nog wat groter mogen zijn. Want ik vind het wel een goed idee op zich dat uh, het schot wat er nog misschien bestond tussen ontwikkeling en veiligheid, dat dat geslecht wordt. Ik vind dat een wat krampachtig onderscheid. Ik ben er zelf niet op tegen dat uh, veiligheid ook als een onderdeel en uh, op zijn minst als een voorwaarde voor ontwikkeling wordt gezien. Dus dat, die twee, uh, dat het experiment wordt aangegaan. Meneer Van den Burg is dat ook werkbaar voor militairen? ja zeker ik denk dat in het verleden te veel uh, een soort uh, landje discussie is geweest uh, volgens mij moeten die disciplines elkaar aanvullen uh, en uh, je kunt niet aan ontwikkelingssamenwerking uh, doen uh, als er geen veilige situatie uh, bestaat. Dus uh, je moet eerst zorgen dat er een veilige situatie uh, ontstaat. En uh, dat kan alleen vaak alleen maar door ja, militaire interventie... dan wel consolidatie van een veilige situatie die er dan op dat moment is. En dan moet er ook samengewerkt worden met NGO's, zoals IKV Gisteren. Uh, zeker, uh, yeah. maar wel iedereen vanuit zijn eigen discipline. Uh, kijk, Defensie is geen uh, organisatie die ontwikkelingssamenwerking doet. Maar Defensie heeft soms wel wat kleine projectjes nodig om uh, aanwezigheid uh, in zo'n land... Uh, in ieder geval oh, Kleine projectjes dus. Ja, wat we in Oerskan begint natuurlijk ook hebben gezien. Hè, schooltjes, euh, wat waterputten slaan en dergelijke. In ieder geval hè, de harts en de minds winnen van de bevolking zodat je niet als een soort bezetter wordt gezien. Dat maakt het mogelijk dat de situatie stabiliseert. En dat ontwikkelingsorganisaties het werk kunnen uitvoeren. En die hebben ook uiteraard de budget om dat ook te doen. Maar gezien al die bezuinigingen. Zeker ook van het vorige kabinet. En alles wat er nog eens afgesproken in Den Haag daarna. Moet er dan ook niet veel meer worden samengewerkt met andere landen? Moet er dan niet bijvoorbeeld gestreven worden naar een Europees leger? Nou zeker wij zijn als vakbond helemaal niet tegen een Europees leger. De minister Hiller heeft daar aangekondigd dat hij eigenlijk naar een Benelux leger wil. Uh, wat altijd uh, opvalt in die discussie is natuurlijk... dat op het moment uh, dat die discussie wordt gevoerd... dat het vaak gepaard gaat tegelijkertijd met bezuinigingen. En het lijkt erop alsof men het probleem wat men zelf creëert... door het te bezuinigen op het bordje van een ander land wil leggen. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Uh, ik denk dat je allemaal uh, bereid moet zijn om een bijdrage te leveren. Er is destijds in Lissabon afgesproken dat in Europa een Europees Veiligheidsdefensiebeleid uh, tot stand moet komen. Alleen, tot nu toe blijft iedereen op zijn eigen bijlandje zitten. En dat gaat ons natuurlijk in zijn gezamenlijkheid niet helpen. Ben de Luxle, Hele, de ex- de, de vorige minister van, uh, van Defensie. België, Luxemburg en Nederland gaan samen op het punt van defensie heel intensief samenwerken. Misschien op weg naar een echte krijgsmacht, gemeenschappelijk. Met zijn drieën, zover zijn we nog niet. Maar we gaan wel een paar forse stappen in die richting zetten. Is dat een idee, meneer Collijn? Kan dat? Nou, er is al wat samenwerking op binnenluxniveau. Ik vind dat ook wel, wel heel goed. Um, Europees leger is te groot. 27 landen samen één leger lukt niet. Er zitten ook nog neutrale landen in Europa. Dus uh, dan krijg je allerlei complicaties. Dan zou je bijvoorbeeld zo'n operatie in Turkije zou je helemaal niet kunnen doen. Omdat uh, de neutrale landen dan zeggen van hoezo? Wat hebben we met Turkije te maken? Uh, het is ook te ingewikkeld. Uh, veel partners in een project... Uh, levert vaak enorme kostenstijgingen op. Dus de kost gaat voor de baat uit. Het is zeker niet zo dat als je nu een miljard op Defensie zou bezuinigen... dat je dat onmiddellijk terugwint... door dan maar wat uh, afspraken met 27 andere landen te maken. Dus de, de kleinschalige aanpak. Eerst met de buurlanden kijken. Met wie je toch vaak ook uh, het lot deelt. Je ligt aan dezelfde zee. Je hebt met dezelfde dreigingen te maken. Als ze er al zijn. Dat is logisch. Dus ik vind die binnenlux aanpak... en een aanpak met duidelijk... Duitsland met de buurlanden vind ik wel goed. Een luxaanpak is goed, maar niet denken aan een Europees leger, meneer Van den beur? Nee, ja, goed, Europees leger, daar kun je natuurlijk in vele vormen aan denken. Uh, ik zeg ook niet dat je 27 landen bij elkaar moet vegen. Dat is, uh, heeft meneer de Klein, denk ik, een, een, een terecht een punt. Maar ik denk wel dat je hè, Europees Veiligheid en Defensiebeleid... Uh, als je dat afspreekt met elkaar, dan ook wel moet invullen. Maar staan al die partners van Nederland open... voor samenwerking met vredes- of ontwikkelingsorganisaties, meneer Gertens? Nou, het. daar zijn denk ik grote verschillen in de, te onderkennen. Uh, ik denk dat het uh, verstandig is om t, uh, samen te werken met bondgenoten. Dat was de eerste stap. En dan zijn er denk ik best uh, mogelijkheden. Er zijn landen die uh, de integrale benadering, zoals het dan heet... Uh, uh, ook aanhangen en bepleiten. Ik denk dat je daar vooruitgang kan uh, boeken. Het is natuurlijk wel zo dat er... Uh, als je kijkt naar wat er op Europees niveau wordt uitgegeven, dat is natuurlijk ontzettend veel. Er is een enorm overschot aan jachtvliegtuigen. Ja, daar moet je toch wat mee. Je kan nee. dat toch niet zomaar laten bestaan. Dus tegelijkertijd moet je ook vaststellen... dat de Europese Defensiesamenwerking heel vaak een non-starter is. Iedereen praat erover, maar feitelijk gebeurt er heel erg weinig. Over vier jaar, welk leger hebben we dan? Dan hebben we een leger met taakspecialisatie, zegt u, hè, meneer Guiters? Als het aan mij ligt, hebben we dan een leger... wat zich inzet op de bescherming van burgers. Meneer Van den Burg? Een leger. En meneer Colijn slotte. Een leger dat zichzelf kan verdedigen, dat is hoofdtaak 1 uit de grondwet... en een leger dat de internationale rechtsorde kan bevorderen... dus dat voor stabilisatiemissies goed is uitgerust. Wim van den Burg van de Militaire Vakbond AFMP... Jan Guiters, directeur van IKW Pax Christi... en defensie-expert Co Ko Kolijn. Dank. Zometeen nog de vraag aan de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarom de OZB, dat is die uh, waarde op koophuizen, weer omhoog gaat en per gemeente zo verschilt, terwijl de prijzen van huizen zakken. Kan dat niet anders? Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De NAVO is het in principe eens geworden met Turkije over de levering van Patriot-raketten, dat zegt Turkije. Ze worden opgesteld aan de grens met Syrië om Turkije te beschermen tegen aanvallen met bijvoorbeeld mortiergranaten. Duitsland zegt dat het een Turks verzoek om Patriots te sturen welwillend zal behandelen. In Polen is een man gearresteerd die een terreuraanslag wilde plegen op het Poolse parlement in Warschau. Hij wilde dat doen op het moment dat de president, de premier en ministers in debat met het parlement waren. Man van 45 werd op 9 november in Krakau aangehouden. Hij heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Buizenmaker Wavin schrapt 90 van de 480 arbeidsplaatsen in de vestiging in Hardenberg. Het gaat om gedwongen ontslagen. En de reorganisatie moet begin volgend jaar zijn afgewikkeld. Wavin heeft last van de slechte situatie in de nieuwbouwmarkt. Daardoor is er weinig vraag naar buizen voor riolering, verwarming of telecommunicatie. En consumenten zijn deze maand pessimistischer geworden over de economische situatie, zegt het CBS. De index van het consumentenvertrouwen daalde met vijf punten naar min 37. Meting gebeurde in de week dat er veel onrust was over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die is intussen van tafel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Tot Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Het online leven van 3FM DJ Michiel Veenstra. En leidt het nieuwe werken tot minder of meer stress? Mishmash, Robert Shaw. Mishmash, Ryan. Mishmash. En zo, mis mij zit het nummer. Dankjewel, daar gaan wij. Huiseigenaren. Huiseigenaren opgelet, want die gaan volgend jaar weer meer onroerende zaakbelasting betalen. De OZB gaat met gemiddeld 2,7 omhoog. En dat terwijl de waarde van de meeste huizen juist daalt. In de ene gemeente stijgt die OZB fors, terwijl de belasting in de andere gemeente daalt. Hoe is dat mogelijk? Dat vraag ik aan Ralf Pans, hij is directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG. Goedemorgen meneer Pans. Goedemorgen, meneer Meerders. Want die OZB is gebaseerd op een waarde van het huis. De WOS-waarde, de WOZ-waarde. En die daalt voor het derde jaar op rij. Dan is het ja. toch vreemd dat die OZB in sommige gemeenten fors stijgt? Dat vindt u ook niet? Nou, het is zo dat uh, over het algemeen de tarieven van uh, de OZB... Uh, houden een, een verbinding natuurlijk met de waarde van uh, de woning. Maar dat betekent als de woningen bijvoorbeeld heel veel meer waard worden... de OZB niet automatisch stijgt. De gemeente wil over het algemeen de opbrengst beperkt houden wat betreft de stijging. Dus sturen ze veel meer op de totale uitkomst van het percentage... dan die beweging met waardestijging, waardedaling. En als je kijkt naar die 2,7 waar de vereniging Eigen Huis het nu over heeft... dat is overigens een heel voorlopig cijfer, want dat weten we eigenlijk pas in maart. Maar dan moet je eigenlijk vaststellen dat de gemeente dus opnieuw... de onroerend zaakbelasting laag houden... Dat heeft ze komen daarmee uh, behoorlijk beneden de norm die de Rijksoverheid heeft uh, gegeven als maximum waarbinnen ze mogen stijgen. Wat is die norm dan? Het zit ook onder de inflatie. Wat is die norm dan, meneer Pans? Die zit voor uh, het jaar 2013 op 3 procent, dus daar zit de gemeente onder. En de inflatie is op dit moment 2,9 procent, dus de gemeenten teren zelfs nog in met dit percentage. Dus het dondert niet of die uh, huizenprijzen zakken? Gewoon, nee. de gemeenten zijn, sommige gemeenten althans zijn bezig met een forse inhaalslag. Nee, het is geen inhoudslag. De gemeenten kijken naar uh, de, to de totale opbrengst van de OZB. Dit percentage is dus niet uh, het percentage wat ze aan tariefstijging doorvoeren. Het gaat over de opbrengststijging. Uh, uh, en die proberen de gemeenten binnen die macro-norm te houden en dat lukt ze dus. Jawel, maar als consument of als uh, bezitter van een woonhuis denk je dan toch wel... hé, hey, waarom moeten we nou juist in deze tijd uh, zo'n woz waarde in één keer weer omhoog gaan? Uh, nou, de, de waarde gaat dus niet omhoog, maar de opbrengst van de OZB gaat uh, lichtelijk omhoog. Nou, dat is om de doodinvoudige reden dat de gemeenten uh, dekking moet hebben ook voor hun inkomsten. Die krijgen ze van deel van het Rijk. Maar dat vraag je je toch wel af of niet? Want, dat is toch een logische vraag van, van iemand die een huis bezit? Dat die Zeker. denkt, goh, mijn uh, huis is minder waard geworden en dan nou gaat in één keer, in één keer die, die, die premium omhoog. Hoe kan dat? Ja, maar we hebben dus gekozen in Nederland voor een belasting die gekoppeld is aan uh, de waarde van de woning. Uh, en dus is dat het enige belastingmiddel wat de gemeente heeft. Uh, je had ook voor een ander belastinginstrument kunnen kiezen, maar Nederland heeft hiervoor gekozen. Maar volgens Betekent de vereniging om, Eghuis... Zes ja. euro per huishouden, hè, met het omhoog gaat. Ja, als je het gemiddelde bekijkt, ja, maar er zijn gemeenten waar ja. het echt voor fors omhoog gaat. Ja, dat gebeurt. Dat is inderdaad zo. Ook dat de omstandigheden per gemeente natuurlijk ook verschillend zijn. En het vervelende is van gemiddeld, dus ja, daar, daar kun je niet van leven natuurlijk. Nee, we kennen het, de discussie over gemiddeldes, maar ik denk dat we de inwoners van de gemeente gewoon moeten kijken... wat is in mijn geval de stijging van de OZB... en wat zou het effect zijn geweest als de gemeente gewoon bezuiniging op... gewoon belangrijke voorzieningen voor de burgers hadden moeten doen... of in sommige situaties, kies maar bewust voor een uh, verdere verhoging van de OZB om te voorkomen bijvoorbeeld dat zwembad dicht moet of dergelijke. Dus de vereniging, ja, is eigen, huis gelijk, maken. De, de vereniging eigen Huis heeft dus gelijk dat de OZB wordt gebruikt om uh, begroting in sluiten te krijgen? Uh, het is een van de middelen, maar een heel bescheiden middel uh, wat de gemeenten hebben om hun begroting sluiten te krijgen. Het overgrote deel waar ze, ze dan moet, mee moeten doen is gewoon het geld dat ze van de Rijksoverheid krijgen. De vereniging Eigen Huis wil dat de OZB in de huidige vorm dan ook verdwijnt. En daarvoor in de plaats moet een systeem komen... waarbij zowel huiseigenaren als huurders een heffing betalen... die mede is gebaseerd op de omvang van het huishouden. Wat vindt u van die suggestie? Ja, nou, uh, het is zo dat we... Uh, in het verleden hadden we natuurlijk een belasting... Uh, waarbij ook uh, gebruikers betaalden, dus de huurders. Dat heeft de Rijksoverheid geschrapt... Uh, waardoor op dit moment alleen maar wat het de woningen betreft, de eigenaren betalen. Dus huurders zullen met dat voorstel van eigen huis, denk ik niet blij zijn. Aan de andere kant is het positieve van een plan waarbij alle inwoners mee betalen... Uh, natuurlijk dat uh, iedereen die betrokken is uh, en belang heeft bij de diensten van een gemeente ook meebetaalt. Uh, of hun oplossing overigens om dat te doen naar... De omvang van de huishoudensamenstelling, ik weet niet of dat nou weer de goede suggestie is... want dat zal in de feitelijke praktijk betekenen dat het een flink denivellerend effect heeft. Omdat het op dit moment natuurlijk vooral de mensen met duurdere huizen het grootste deel betalen. En als je dat gaat koppelen aan het aantal bewoners van een huis dan uh, had daar natuurlijk niet meer rekening met de inkomensverschillen. Ja, u het nog een beetje over die is. maatregel. U denkt, uh, gewoon aan de ene kant is het wel goed... aan de andere kant zegt u, nou, nah, nah, moet het nog zien. Nou, ja. wij zijn als VNG altijd een voorstander ervan geweest... dat we een omvangrijker uh, belasting, uh, eigen belastinggebied hebben... waardoor bewoners ook feitelijk kunnen zien... wat moet ik nou betalen... Uh, zelf aan mijn gemeente voor welke uh, diensten. En er zijn verschillende mogelijkheden voor. Dat kan je via de inkomstenbelasting doen. Hè? Op inkomstenbelasting, wat in sommige landen bestaat. Of je kunt het met een ingezetene uh, doen. Dus er zijn best wel goede alternatieven te bedenken voor die OZB. Maar tot nu toe heeft de Rijksoverheid daar gewoon niet aan gewild. Nou, gewoon wil maar gewoon één belasting dan. Voor al die dingen die we nu uh, afzonderlijk betalen aan de gemeente. Gewoon één belasting. Klaar. Dat zou je, ja, dat zou je heel goed kunnen doen. Uh, alleen... De Haagse politiek is tot nu toe uh, niet bereid gebleken om dat te willen doen. Ralf Pans van de VNG, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. DeGids.fm Vorige week werd uh, bekend dat hij samen met collega-dj's Giel Belen en Gerard Ekdom... in december in het Glazen Huis gaat zitten voor 3FM Serious Request. En verder is hij een gadget, een Disney en een muziekfreak. Simone Wijmans praat met hem in de rubriek De Tijdgeest over zijn leven. Online. Tijdgeest. De webwereld van... Michiel Veenstra, uh, DJ voor de NTR op 3FM. Ik heb nu rond de 48.000 volgers. D het is net een, een piek geweest na de bekendmaken van Glazen Huis. Ging ik poem. Um, en uh, uh, ik ben online every waking hour. Dus je twittert nu ook veel over het Glazen Huis? Ja, ja sowieso. Ja. En daarnaast uh, twitter ik over de zaken die me bezighouden. En Dat, dat is uh, heel veel muziek. Dat is... Het hele online leven met, met alle uh, virals, memes, uh, dingen die aan de hand zijn. En, uh, en, en mijn eigen hobby, die, die fiets ik ook af en toe een beetje tussendoor. En dat is Disney, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, Ik ben uh, groot liefhebber van, uh, van het hele Disney-imperium. Het gaat bij mij ook heel op, erg op corporate. Ik vind het namelijk fascinerend, het, het hele verhaal van een man die ooit... Door drie faillissementen heen toch wilde doorbreken in animatie, toen een nieuwe uh, kunst- en vertelvorm. En telkens het, het principe verhalen vertellen heeft verder heeft willen uitbouwen. En, en, en telkens zijn eigen uh, uh, grenzen heeft opgeschoven en opgerekt. En waar vind je die verhalen dan online? op uh, uh, speciale Disney fansites. sites noemen ze wat namen uh, noemen ze uh, in Nederland lees ik veel uh, themepark.nl dat is een, een algemeen pretpark forum waar uh, veel wordt uh, bijgepraat. ook over de nieuwste ontwikkelingen in de Disney parken. Ik heb met een aantal vrienden een eigen Disney weblog D-log.nl. d log.nl Waarin we het ook een beetje bijhouden, maar de meeste echt uh, goede informatie komt toch uit Amerika uh, Miceage.com. dat is een uh, site met uh, altijd up-to-date informatie over de Disney parken. Maar laten we het hebben over gadgets. Want je bent ook een gadgetfreak. Heb je bijvoorbeeld veel apps op je iPhone die, die gadget gerelateerd zijn? Um, ik uh, heb op mijn iPhone gadget gerelateerd uh, de Sonos app... waarmee ik alle muziek in mijn huis kan besturen. Ik doe mijn boodschappenlijstje met uh, de appy app. En dat synchroniseer ik ook weer met, uh, met mijn, uh, mijn vrouw. Zodat als we dan samen boodschappen doen... dan weten ze van elkaar wat we al hebben gekocht of niet. Dit is de app waarmee ik mijn weegschaal synchroniseer. Hoeveel weeg je nu? Kun je dat even laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Uh, dat moet ik in de Wuffings-app zijn. Uh, gisteren 78,4. Dus ik was 0,3 afgevallen. Dus dat dat je bent al aan het oefenen voor, uh, voor het glazen huis? <laughs> nee, no, dat zijn van die kleine schommelingen. Die, die vinden het hele jaar door wel plaats. Ja, en, en je hebt dan ook die nieuwe lampen nu. Waarmee je ook via een app je lampen kunt besturen. Ja, dat vind ik te gek. Dat vind, dat, dat vind ik heel tof. Ehm... Um, ja, ik, ik heb een iPad aan de muur hangen die constant gewoon een lekkere... Aan de muur hangen? Ja, ja, ja. En uh, daar heb ik dan een, een weerbericht op staan. De hele dag loop ik dan een beetje langs. Of inderdaad, ik, ik bestuur de, de muziek mee. En, ja, het, het kan me niet gek genoeg. Ik, ik wil eigenlijk alles wel met een USB-aansluiting. En uh, je hebt ook je eigen website, michielveenstra.nl. Wat gebeurt daar? Uh, dat is eigenlijk een, een soort linkdump. Het was ooit echt een weblog... Maar dat is, is zeker sinds de komst van Twitter... wel een beetje, beetje doodwebloggen, vind ik zelf mensen. Wat is de laatste link die je geplaatst hebt? Um, dat was een clipje van The Axis of Awesome. Die hadden een paar jaar geleden een viral clip met uh, de Four Chords Song. Waarbij ze op vier akkoorden dertig hits achter elkaar wisten te pompen. En ze hebben nu een dance track geanalyseerd. En ze zingen dus ook echt dingen als... En nu valt de baas weg. En, en, en, en nu beelden we op met een uh, drum. en Ja, het, het, het is uh, een... een Fantastische doorsnijden van elke dance track momenteel op de radio... maar dan ook daadwerkelijk zo gepresenteerd. En, you. en muziek online, hoe zoek jij dat, hoe vind je dat? Nieuwe muziek gebeurt ook nog heel veel gewoon echt wel hier door bij 3FM te werken hoor. Hier vindt heel veel kruisbestuiving plaats. Maar soms gebeurt het ook door inderdaad uh, te surfen. En dat heeft dan wel wat te maken met het feit dat ik ook een programma elke dag voorbereid. Uh, zo had ik laatst um, uh, Emily Sandé ging ik draaien, haar huidige single. En nou, dan ga je googlen, wat valt er over haar te melden. Je checkt haar, haar twitter viertje, uh, je checkt haar, uh, checkt haar Facebook-pagina. En uh, er stond er een nieuwtje, er komt een nieuwe versie aan van mijn uh, album... met een paar bonustracks, onder de single die ik opnam met Labyrinth. Kende ik niet, dus ik kijk YouTube, nieuwe single en na nou, gelijk kippenvel, dus die heb ik gelijk die avond laten horen. Nu is het een hit, dus uh, hij is nu uit, maar dat was ook nog een week voordat hij echt uitkwam. Maar omdat je constant op zoek bent naar nieuwtjes over de artiesten die je draait, kun je die dingen wel, uh, wel snel oppikken.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 Ik tem de tijd en plan hem zelf. Het nieuwe werken helpt daarbij. U heeft het uh, spotje de afgelopen week vast wel een keer voorbij horen komen. Het was namelijk de week van het nieuwe werken. En eigenlijk hoor je er alleen maar positieve verhalen over. Maar hoe terecht is dat? Dat vraag ik aan Olof van der Gaag. Hij is van Natuur en Milieu. En Koen Hagens, redacteur van de Groene Amsterdammer Heer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Meneer van der Gaag, ik associeer Natuur en Milieu niet direct met het nieuwe werken. Want dan denk ik aan boswachters die niet meer rond kantoortijden in het bos lopen. Uh, heb ik dan een goed beeld of niet? Nou, dat is sowieso een prachtig beeld, uh, maar het gaat om meer. Uh, wij zijn eigenlijk begonnen met dit onderwerp... omdat we dachten, hoe krijgen we mensen nou uh, minder vaak in de auto? En uh, dat is eigenlijk heel simpel. Als je een dagje thuis werkt, hoef je die dag je auto niet te gebruiken. Dus dat scheelt nou milieuvervuiling. Dat kun je wel denken, maar dan moet je nog een werkgever hebben... die daartoe bereid is natuurlijk, om je een dagje thuis te laten werken. Nou ja, precies. En uh, dat uh, ontbrak er soms aan. Dus daarom dachten we, wij gaan campagne voeren... en we gaan de week van het nieuwe werk organiseren. En dan gaat het ook om milieu dus, zegt u. Maar zou het ook beter zijn voor die werknemer? Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan. Uh, werknemers zelf uh, die willen heel graag vaker thuis kunnen werken. En mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken, zoals in dat spotje net... die willen graag meer grip op hun werktijd. Dus dat ze zelf beslissen hoe laat ze werken. En ook dat ze teamvergaderingen bijvoorbeeld eens een keertje via de telefoon of via Skype doen. En uh, dat ze niet s'avonds nog naar het ziekenhuis moeten voor een uh, teamvergadering. En wat blijkt uit het onderzoek dat mensen gelukkiger worden... op het moment dat ze een dag thuis kunnen werken? Ja, dat klopt. Uh, mensen hebben het gevoel dat ze meer uh, grip hebben... meer uh, balans tussen werk en privé, uh, tussen werk en kinderen. Uh, je kunt je kinderen even naar school brengen... Uh, en dan daarna naar je werk gaan. Dus dat geeft mensen een gevoel van vrijheid. Meneer Hagen, u uh, Hagens staat er hier. Of, uh, u bent, uh, hoe heet het, uh, redacteur van de Groene Amsterdammer. Werkt u veel thuis? Ik werk vrij veel thuis, ja. ja. En bevalt dat? Um, dat bevalt op zich heel goed... Ja. Maar dus dat nieuwe zijn, werken, dat is wel wat voor u? Dat, dat doet u eigenlijk al e, dat, dat doe ik eigenlijk al Voor u het jaren oude lang. werken? Ja, ja, voor mij is ja. dat uh, vanzelfsprekend hoe werk altijd is En worden is alle werknemers daar gelukkiger van, van het nieuwe werken? Volgens mij niet, nee. nee, nee. Ik vind het nieuwe werk op zich prachtig hoor. Maar um, volgens mij zijn we na een aantal jaar... waarin uh, we nu de zegeningen daarvan uh, hebben, hebben, hebben besproken... En, en iedereen daarmee bekend is geworden... Ja. Uh, uh, moeten we ook eens gaan kijken naar wat de nadelen daarvan zijn. En die zijn er volgens mij ook wel degelijk. Ja, welke zijn het dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, kijk, in, in, in, uiteindelijk uh, ver, vervaagt de vrije tijd een beetje door het nieuwe werken. Het is heel fijn met het nieuwe werken dat je je tijd mag spreiden, zelf mag meten wanneer je werkt bijvoorbeeld. En dus kun je ook overdag af en toe eens een boodschap tussendoor doen of een ziek kind uit school halen. Maar uh, andersom is het natuurlijk ook zo dat we steeds vaker s'avonds gestoord worden door het werk. Dat mensen ook het gevoel hebben dat ze e-mail moeten controleren, omdat misschien hun chef wel gemaild heeft of dat zelfs op vakantie de telefoon gaat dat soort dingen die gebeuren ook bij de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld? <laughs> nou ja, ik, ik heb inderdaad ook wel vaker dat er dan op zondag... Uh, mensen in het kader dat het nieuwe werken dan bezig zijn. En dan krijg je inderdaad uh, uh, mailtjes en stukken en zo. En met het idee van nou, uh, hè, kijk er eens eventjes snel naar... want uh, ik moet morgen op maandag ergens anders naartoe. En hebt, dat zijn uh, er in boek geschreven dat het Neem de Tijd. En dan ging je op zoek naar de wortels van onze haast. En, en dus blijkt dat de mens gewoon in principe gehaast is. Maakt niet uit of die nou thuis kan werken of... Maar dan ook? Nee, dat maakt zeker wel wat uit volgens mij. Kijk, het nieuwe werk is een stap in de goede richting. In zoverre dat je uh, daar meer flexibiliteit in hebt. En dat je iets meer autonomie hebt. Hè, iets meer zeggenschap over je eigen tijd. Maar we moeten kijken, volgens mij, uh, daar moeten grenzen aan zitten. Als je kijkt wat de grote problemen zijn van Nederlandse werknemers op dit moment. Op de werkvloer. Dan is dat vooral werkdruk. Hè. Uh, 1 op de 8 werknemers heeft last van burn-out verschijnselen. En de voornaamste oorzaak daarvan noemen ze die werkdruk. En dan zie je dat het nieuwe werken daar uh, soms aan kan bieden bijdragen om dat te verminderen, namelijk dat je niet meteen in paniek raakt als, als, als, als dat kind ziek is hè, en je iets moet gaan schuiven. Maar je ziet ook dat uh, die werkdruk vergroot kan worden door dat nieuwe werken, als het betekent dat we uh, s'avonds niet meer helemaal vrij zijn, dat je in feite nooit meer helemaal klaar bent met werken en altijd stand-by staat. Meneer Van der graag wijst uw onderzoek dat ook uit, dat mensen echt stress krijgen van het nieuwe werken? Nou, ze worden er in principe een stuk gelukkiger en relaxter van. Dat zegt u wel, uh, maar meneer Hagens beweert dat er ook mensen zijn die er echt ongelukkiger van worden. En het is ook zo dat uh, als mensen meer vrijheid krijgen, ze natuurlijk ook weer bepaalde dingen zich eigen moeten maken. Dus uh, bijvoorbeeld dat je je telefoon ook uit moet kunnen doen, uh, dat hoort er ook bij. Uh, dus mensen moeten wel leren om zelf hun eigen grenzen opnieuw uh, vast te stellen. Maar in principe, als je bijvoorbeeld niet een uur in de file staat en in de auto zit, uh, maar thuis kunt werken, dan geeft dat mensen echt een gevoel van ontspanning. En het uh. eigen grenzen vaststellen dat is kennelijk moeilijk voor veel mensen, of niet? Nou, ik denk dat dat wat te makkelijk gezegd is, uh, want het is niet alleen maar eigen grenzen vaststellen. Het is natuurlijk vooral sociale druk. En als ergens sociale druk geldt, hiërarchische sociale druk, is er natuurlijk ook op het werk. Je kunt wel, ik kan in mijn eentje bepalen van nou ik, uh, ik beantwoord mijn telefoon niet meer of ik zet hem uit en ik krijg geen e-mail meer. Maar als uh, mijn chef dat niet vanzelfsprekend vindt en gewend is om na zes uur nog uh, belangrijke documenten te sturen ja, dan zal ik dat toch te horen krijgen. Dus dan moet je op een andere manier aanpakken. Dat moet je eigenlijk aanpakken met gezamenlijke afspraken. En het zou volgens mij heel goed zijn om uh, in het kader van het nieuwe werk het ook ook daar meer over te hebben. Wat je als bedrijf dus als geheel aan afspraken kunt maken. Hoe je dat een beetje inperkt. En in andere landen zie je ook dat men daar al wat verder in is. Ja, welke landen zijn het bijvoorbeeld? Waar, waar is het nieuwe werken ooit gestart? Ik heb geen idee. Nee, maar waar een, doen ze veel? het veel? Het, het, het, het gebeurt overal veel. Nederland loopt er vrij in, in voorop natuurlijk. En Flexibele Amerika bijvoorbeeld? Wat gebeurt daar met het nieuwe werken? Het gebeurt daar weinig? In Amerika is het nieuwe werken er ook heel sterk. Dan zie je sommige bedrijven, zeker uh, zeg maar in, uh, in, in, in Californië. Hè, een beetje de voorhoede bedrijven in de IT. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld zeggen... Van, wij doen niet meer aan vakantiedagen. Hè? Je mag uh, op vakantie wanneer je maar wilt. Het gaat erom dat jij je targets vervult. En wat blijkt dan? Op het moment dat je op vakantie kan gaan wanneer je wilt? Gaan ze nou, allemaal op vakantie uh... of gaan ze helemaal niet meer? Of ben je ook in je vakantie <laughs> met je werk bezig? Het klinkt mooier dan het is, want uh, die targets, hè, hoeveel je moet doen met werk... dat is het enige wat met het nieuwe werken eigenlijk niet naar de werknemer verschuift. En uh, je hebt natuurlijk, zeker in crisistijd is het verleidelijk voor bedrijven... om die een beetje op te hogen. Dan moet er meer gebeuren met minder mensen. Ja, en dan, je kunt je voorstellen wat er gebeurt met dat uh, altijd op vakantie kunnen gaan. Daar heb je natuurlijk niet zoveel aan als je nog heel veel werk moet doen. Meneer Van der graag die campagne is mooi... En vrolijk en fris en fruitig. Maar ja, dank. zou het niet mooi zijn om daar ook een kanttekening bij te maken... namelijk dat je wel goede afspraken moet maken met je werkgever? Ja, nee, dat is natuurlijk jammer voor het debat, maar daar ben ik het van harte mee eens. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk altijd zo. Hè. Met elke oplossing geldt uh, het los niet alle problemen van de wereld op. Dus een slechte baas die met de zweep achter zijn uh, werknemers aanloopt... Ja, die zul je altijd blijven houden. Daar helpt het nieuwe werken ook niet uh, helemaal tegen. Nee. Nou, mag ik u danken voor deze discussie? Erik Hagen van de Groene Amsterdammer, Hagens. En Olaf van der Graag van Natuur en Milieu. Waar kijk ik nog naar vanavond? Dockland is er op canvas met de documentaire Niets is Zwart-Wit... Guillaume Vertongen. En dat gaat dan over de journalist Vertongen... die in de Eerste Wereldoorlog voor de Legebode werkte. De officiële krant van het Belgische leger. En daarmee was hij natuurlijk onderdeel van de propagandamachine. Maar daar kwam verandering in na een bezoek aan de dorpen achter het front. Om vijf over half tien op canvas dus. En het Uur van de Wolf gaat over de actrice Olga Zuiderhoek. Ze is na een periode van afwezigheid weer terug op het theaterpodium. En dan citeer ik even de website van de NTR. Documentaire maakte. Nettie van Hoorn maakte een ontroerende documentaire... over het leven van de actrice na de dood... twee jaar geleden van haar partner Willem Breuken. Na 28 jaar verlaat ze hun gezamenlijke oude huis. Het nieuwe huis van Olga Zuiderhoek gaat over verdriet, het moeten doorleven... over haar kleurrijke carrière en het moeizame proces van verhuizen. Het Uur van de Wolf vanavond om 5 voor 11 op Nederland 2. En er worden nogal wat wedstrijden gespeeld in het kader van de Champions League. Studio Sport heeft gekozen voor Valencia. Valencia tegen Bayern München en Bayern met Gomez, maar zonder Robben. De voorbeschouwing begint om kwart over acht... en de wedstrijd zelf om kwart voor negen op Nederland 3. Ga jij kijken, Jurgen? Um, Van de Berg is aangeschoven zou, voor lunch. Zou kunnen, ja. Zometeen op kunnen. deze zender tussen kwart over twaalf en uh, twee uur. Zou, zou kunnen, kunnen. Felix. Ja. heb je een afspraak. Mm, nog niet. Okay. Maar ik zeg prijzen dag niet voor het de avond is. We dat bellen is zometeen waar. even met de mediaadvocaat Christian albeding tijm over die uh, zaak in Engeland. Die, uh, die Lord uh, McAlpine die wil uh, 10.000 Twitteraars gaan vervolgen. Uh, die hebben namelijk gezegd dat hij pedofiel is. Hè. Um, en om half twee, standpunt rel, Het is goed dat coffeeshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. En daar gaan we over praten met Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dat allemaal zo meteen. En nog veel meer natuurlijk in Lunch, gepresenteerd door Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. En ik ben er gewoon morgen weer. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroerd van. Nieuws van misdaadsjournalist Peter Erde Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Boukenvaatstraag. En goeiemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, ik krijg het heel terug. Boukenvaatstraag. Ja, maar daarom is het wel als kakkend. Onvoorstelbaar. Denk je, dit kan niet, want het is al 13 jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens. Op een zondagavond om een uur en elf, dan krijg je bericht. En we hebben hem. U bent uw hond dat het uitlaten, mevrouw? Ja. U heeft het nieuws al gehoord? Ja, de tranen sprongen in de ogen. Dat er iemand eerst daar dertien jaar over kan zwijgen. Nou, schok het nee, zal ik ja. Hm. ja. Radio 1. Het is voorbij. Het nieuws van alle kanten. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon? Of Le Monde?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 Ieder kind heeft het recht om slecht tegen zijn verlies te kunnen... en het recht om heel stoer te doen als je hebt gewonnen. Ieder kind heeft het recht om gewoon kind te zijn. Stichting Join for Joy organiseert sport- en spelactiviteiten... voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Steun ons vandaag op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Word donateur op joinforjoy.net. Dit is Radio 1...